Joke de Vries is hier. Ze is hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, als u dit soort verhalen ziet, schikt u daar dan nog van? Ja, vreselijke verhalen. Het is verschuwelijk om dit mee te moeten maken. Dus het is heel naar voor de familie, zeker voor de mensen zelf, maar ook natuurlijk wel voor het personeel. Want dat is ook iets wat wij zien.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 We hebben ook instellingen bijvoorbeeld onder verscherpt toezicht geplaatst. Naar aanleiding van wat we hebben gezien. Of een bevel gegeven om direct iets te gaan doen. Uh, en dat hebben we nu om, zijn we nu allemaal op een rij aan het zetten. Ja, maar is dat ook niet een beetje het laatst? Met alle respect. Want we horen dit soort verhalen natuurlijk al veel vaker. Ja. En er wordt heel vaak beterschap beloofd. Door directies en door de politiek en door iedereen. En, en het is nog steeds eigenlijk ongelus. Dus had u dit niet veel eerder moeten gaan doen? Nou, we hebben... Uh,